Goedemiddag, ik ben Bien Buis. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een oproep aan de Britten. Tank alleen als het nodig is. In Groot-Brittannië is op sommige plekken geen druppel benzine meer te vinden. Automobilisten zijn massaal aan het hamsteren geslagen. Dat begon toen een paar benzinepompen niet meer bevoorraad konden worden door een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Deze vrouw heeft 40 minuten rondgereden op zoek naar een pomp waar nog wel iets uitkwam. Volgens de Britse regering krijgen mensen nu massaal een spoedcursus vrachtwagen rijden om de tankstations te kunnen bijvullen. Bij de aardbeving op Creta vanochtend zijn twintig mensen gewond geraakt. En tot nu toe is één dode gevonden. Vanochtend rondkouw vracht onze tijd begon de grond van het Griekse eiland te trillen. Huizen, winkels en kerken zijn ingestort en sommige wegen zijn onbegaanbaar. Een man die al een paar jaar in een vakantiehuisje woont in de gemeente Bergen in Noord-Holland, hoeft voorlopig geen boete te betalen. De gemeente had hem die boete van 75.000 euro gegeven omdat je niet permanent op een vakantiepark mag wonen. Maar het is tegenwoordig zo lastig om een huis te vinden, zegt de Raad van State, dat de, dat de man een paar maanden uitstel van betaling krijgt om iets anders te zoeken. De gele corona-stickers op NS-stations verdwijnen vanaf vandaag. Het is niet langer verplicht om een mondkapje te dragen op het station. En je hoeft ook geen anderhalve meter afstand meer te houden. NS-medewerkers zijn nu druk met het weghalen van de stickers. De gele stickers waarin de, waarop de mondkapjes Kijk, hier staat mondkap, mondkapje, staat hier. geel op gele ja, Die worden vanaf vandaag verwijderd. We beginnen in Vlissingen en West-Brabant. En we verwachten dat ze eind oktober in heel Nederland op elk station zijn verwijderd. In de trein is een mondkapje nog wel verplicht. Het weer, de bewolking neemt toe en vanmiddag kan het een tijdje regenen. Het wordt een graad of 20. Morgen is het waarschijnlijk droog met geregeld zon en 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. Een aantal korte files in onze regio. Het rijdt langzaam over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelovarensving. 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En 8 kilometer file op de ringweg van Amsterdam, de A10 bij Amsterdam over Amstel. 10 minuten vertraging.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 Groep Clean Bandit, die kennen natuurlijk nog wel van hun uh, single I'd Rather Be. En dit is weer uh, een uh, nieuw plaatje van ze. Ja, ze hebben lekker lopen knutselen in de studio, uh, zou ik maar zeggen. Met uh, de single van Whitney Houston en How Will I Know. En zo heet ook inderdaad de nieuwe plaats. How Will I Know, Clean Bandit en Whitney Houston. Daarmee openen we met een Sonny op bol het derde uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Albert Jan, niet zomaar een uur. Nee, uh, nee, nee, nee, nee, we hebben een vol programma, dus uh, ik zal de intro uh, vrij kort houden. Allereerst Marco, welkom in de studio. Marco Temes, uh, luisteraars, de kijkers hebben je ongetwijfeld al lang herkend. Goedemiddag. Uh, uh, uh, op de rol staat uh, een nieuw poëziealbum, Zwevende Delen. Ja. Uh, uh, gedichtenbundel. Waar jij hem kwart voor vijf uh, een van die gedichten uh, te gehoorde gaat brengen. Onder de titel Zomer hiep hoi. Dat is mooi op tijd, want die is net voorbij die zomer, toch? Ja, maar de, sommige dingen weet ik me nog goed te herinneren. <lacht> ik verheug me erop. En daarnaast heb je een, een, een, een, uh, uh, een chronologisch overzicht van inzicht in spreuken, aforismen en gedachten uh, uh, uh, samengesteld. Om het zo maar eens te zeggen. Ja. Uh, ik heb uh, van jou begrepen dat je ruim 3.000 van die, uh, van die inzichten uh, op papier hebt staan. En ja. ho hoeveel komen we daar in, in, in? Als het goed is, 3.030. Oké, okay, nou ik heb, goed, ik heb twee, die zijn niet van jou, maar die wil ik je straks wel even voorleggen als we dat uh, gaan bespreken. Goed, we draaien nu een plaat, dan gaan we naar het voetballen. We hebben nog uh, de terugblik van de kwalificatie die, die we moeten doen. Dier van de week blijft ook bestaan. En de rest van de tijd uh, is het uh, tijd, uh, en, uh, tijd om gezellig met uh, Marco weer bij te praten. En over de stand van zaken en over de dingen die staan te gebeuren en al zijn gebeurd, maar nog niet gepubliceerd. Goed, uh, Dier van de Week, Marco. Uh, ja, Quaif. alles gezegd, toch? Ja, dacht ik ja. wel. Ja, okay. dacht ik wel. Ja. Ja. Gaan we zo meteen weer uh, naar Amstelvee, naar, Vee, naar uh, Jan van der Leden, naar deze single van Adele. I've made up my mind. Don't need to think it over if I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last I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 Was Adel nog jong? Wat het komt van de LP en CD19? Deze, ja, een beetje de voor Voor uh, Adel, de Chasing Pavements. Het is bijna kwart over vier. Dat betekent dat we alweer, uh, nou, richting uh, toch wel het uh, einde gaan van de voetbalwedstrijd daar in Amstelveen tegen AMVJ, uh, Jan. Ja, nou, ik heb, ik heb heel wat gemist hoor. Het is bloedstollen spannend, maar het is wel 1-1 geworden. Oh nee. Ja, is, ja, ja, ja. ja. Het is kansen over en weer aan twee kanten. En uh, echt, het wordt heel veel gevoetbald. lekker. Sportief wel natuurlijk, maar. Uh... Ja, is er, is er net, net ja. gescoord of uh, was het uh, vrijwel direct uh, naar de rust? Uh, 74 minuten maakten zij in, ja, door een scrimmage eigenlijk. of in een scrimmage, vlak voor ons doel, maakten zij 1-1. Dat was wel heel jammer. Kort tevoren hadden ze wel een mooi schot de lat geraakt. En dan ja, hadden wij een, echt een hele mooie kans gemist. Maar als je die maakt, dan zijn het een heel twee natuurlijk. Ja, een heel andere situatie dan wat we nu hebben, Jan. Ja, ja, ja. ja. Dus, maar, maar, het maar, maar was, er, was het de fout of was het gewoon het, echt het goede spel van, uh, van de tegenstander van de AMVA? Nou ja, het was een scrimmage voor ons door. De bal werd niet goed weggewerkt. En zij, zij waren net die spellen wat dat betreft. Rutte is niet aan de bal. Die probeert die met een handigheid in zijn spelen te spelen. Sofjan Abel kan even de bal. Die gaat er buiten langs. De bal komt voor. Oh, net naast je. Salim schiet niet naast je. Oh. Oh, ja. jij, uh, jij weet uh, hoe lang er uh, nog te spelen is, uh, Jan. Hebben we nog even tijd om, uh, om daar uh, eventjes uh, 1-2 van te maken? De, de, ja, zeker wel. Want de klok staat nu op 84. Ik denk dat hij nog wel een paar minuten blessuretijd bij gaat tellen. Dus een kleine tien minuten zullen we echt nog spelen. Nou, jij houdt uiteraard de wedstrijd in de gaten met grote spanning. Want de druk wordt door beide partijen nu echt opgevoerd natuurlijk. Om toch nog de winst te behalen vandaag in ja. deze pot voetbal. En ik, ik heb het net nog even nagevraagd, want het was vorige keer ook echt een 1-1, oké, okay, oké, okay, ja. oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, ja, ja, jammer, want uh, dan, uh, dan betekent dit gewoon dat we waarschijnlijk weer uh, gelijk gaan spelen. Jawel, maar het wordt ook algemeen gezegd dat dit toch wel een van de sterkste tegenstanders is in onze pool. Dus je, je denkt dat zo'n eerste wedstrijdje wel wel, uh, denk, redelijk tevreden zijn, als het als hier wel blijft. De winning had natuurlijk heel mooi geweest. Het verlies zou heel jammer zijn, maar een gelijkspel is, is verdiend. En dan, voor de allebei de kant is het wel mooi. Nou Jan, we horen graag van je als er nog verandering in komt. En dan uiteraard ja. het liefst in positieve zin voor SV Zandvoort. Hartelijk dank voor je commentaar vandaag. Het was weer een jaar geleden Jan. Ja. En we komen elkaar wel weer tegen. Geniet nog even daar. Schijnt de zon daar ook lekker? Nee, nee, die, oh. niet, die is niet bijvoorbeeld. Nou, hier, hier uh, is het bloedheet aan het uh, worden. Lekker zonnetje erbij. Maar goed, oh, lekker, ja. dat, is, uh, dat is een ander verhaal. Heel veel plezier daar nog, uh, Jan. En ja. tot de volgende dat keer. Zeker. Dat lukt zeker. Tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Bye. Hoi. In de periode van deze lokale radio CfM draaiden we allemaal nog singeltjes. En we hadden altijd een goede, goede DJ, Harry heette die. En die, die had heel veel singles thuis en die had hij keurig geordend. Hè? A, B, C, D. En elke week als hij op zondagmiddag programma deed, nam hij gewoon een letter mee. Dus dan nam hij de letter A bijvoorbeeld mee en draaide hij alleen artiesten die begonnen met een A. En ik begin daar een beetje op te lijken, want net had ik Adel en uh, dit is Amasulu. Dus ik ben ook uh, lekker bezig met de A op dit moment. Uh. Dan, dan wordt het tijd voor Gouwe Ouwe met een A beginnen. Met twee uh, Gouwe Ouwe plaat. Ja, Praat. ja, ja, oh, oké. Okay, okay, nee, nee, nee, okay, heb, okay. heb je wat te doen? Niets. Nou, ga jij <laughs> ondertussen even praten met, met Marco, dan uh, ja. ga ik uh, de A opzoeken. Ik heb hem al. Goed, Marco, welkom. Ja, goedemiddag. Ik had bijna de neiging om te zeggen, ja, gelukkig nieuwjaar. <laughs> maar, ja, je bent je tijd altijd vol geweest. <laughs> uh, ja, een rare tijd, maar in ieder geval, uh, ja, het wordt allemaal weer wat soepeler. En uh, we mochten een hele post geen gasten ontvangen in de studio. Dat mag nou wel weer. Ja, gelukkig. Dus, uh, en uh, jij hebt de, de, de eer om als eerste weer aan te schuiven. Ach, wat lief. En we hadden vorige week uh, wat contact, al contactluisteraars uh, en kijkers. En uh, toen stuurde jij mij even een mailtje zo van... nou ja, hier ben ik ongeveer mee bezig. Dan kan je een beetje voorbereiden. Maar als onderwerp stond huiswerk. Ja. Dat heb ik al in twintig jaar bijna niet meer gehad, man. Ja, ik wel, maar ik deed het nooit. <laughs> Geweldig. Maar je hebt niet stilgezeten de afgelopen tijd. Uh, uh, laten we beginnen met uh, een poëzie verzamelbundel. Hij moet nog uitkomen. Ja. Uh, zwevende delen. Uh, uh, ongeveer... Een 800 gedichten, heb ik dat goed begrepen? Ja, daar konden er niet meer in. Ik had er 1250 uh, aangeleverd, want het ja. is een uh, overzicht. Want ik ben uh, dit jaar, in oktober, ben ik 50 jaar dichter. Wacht even, dit gaan we even... Uh, Rob, onthou, help je ook even onthouden? Ja, ja, in oktober, oktober hè, zeg je. Ja, daar gaan we wat aan doen. Ja, de dat uh, exacte datum, uh, Marco? Moet ik een gedicht schrijven? Nee, toch? Vijftig <laughs> jaar. Nee, ik, ik ga een gedicht voor jou schrijven. Oh, denk je dat wel. Oh, wat dat nou, dat ben ik heel benieuwd. <laughs> uh, had je die allemaal al liggen? Of zijn die de afgelopen jaar uh, uh, uh, erbij gekomen? Die gedichten uh, in deze bundel? Nou, ik vond het wel uh, zo eerlijk om ook nieuwe gedichten... die ik in 2021 geschreven ja. heb, om die er ook... Uh, in te doen hè? dus dat mensen niet alleen maar uh, de oude handel uh, krijgen maar dat ze uh... ja. ah, we hebben een beller nee, dat <laughs> zal geit is met voetbal te maken maar dat is die ja. nou wel en, uh, dus ik heb ook de, de nieuwste gedichten heb ik erin gedaan, ja. waar ik er straks eentje van uh, ga voorlezen. Uh, Kwart voor, voor vijf luisteraars is het zover dan, dan uh, de, hebben we Marco met een gedicht uit eigen werk, uh, uit de, het boek, of uit het bundel zwevende delen. Ja. Uh, heb je dat, de, de onderdelen van de gedichten ook gecatalogiseerd of heb je ze gewoon ad random achter elkaar? Nou, dat is meer iets voor de opmaak om dat te doen. Ja. Uh, ik vind het uh, prettig om dat allemaal door elkaar te gooien. Uh, dus om dat nou in chronologische volgorde te zetten. Kijk, toen ik uh, op mijn veertiende begon met uh, poëzie. Uh, toen schreef ik mijn eerste gedichten. Ja, uh, daar moet je de mensen niet te veel mee lastigvallen. Uh, dus af en toe laten lezen uh, hoe ik toen dacht en wat ik toen voelde. Uh, over mijn techniek tijd. Want ik, toen schreef ik om, om te beginnen ben ik met sonnetten uh, begonnen. Ja. Nou dat is een vrij klassiek. Uh, en dat heb ik later allemaal, los, allemaal losgelaten. Ja sonnet is uh... strak. Ja dat, dat, een klassiek sonnet is uh, 4-4-3-3. Met een shoot tussen de twaalfde en de dertiende regel. En een zesvoetige Alexandrijn. Uh, dat hebben we al, al, allemaal goed onthouden. Ook genoteerd, ook ja. Ja, morgen, morgen overhoring. Ja. Algemene strekking. Als, als ik de, de, straks die bundel van jou ga uh, lezen... dan... Uh, wat voor stemming spreekt daaruit globaal? Nou, het, is, het, het gaat over 50 jaar dichterschap. Dus uh, het is moeilijk te bepalen... of daar één stemming is uh, ja. de, de ene keer... Uh, had ik liefdesverdriet. En de andere keer was ik blij dat ze weg was. Ja, ja. Zo zit mensen meestal eenmaal in elkaar. En als je een overzicht probeert te geven van 50 jaar... dan uh, zitten daar ook uh, hele verschillende zaken in. Dus uh, nou, dan heb ik het plaatje even uh, concreet. Zevende zwevende delen licht klaar. Ligt het bij de uitgever? Ligt het bij de drukker? Nee, op het ogenblik wordt, uh, uh, wordt het samengesteld. En dan komt het in de, in de maand dat jij 50 jaar dichter bent. Komt nou, dat, ik, ik, dat probeer het, ik probeer dit echt zandvoort te houden, dus de, ik, ik hoef niet in op Geul bekend of beroemd te worden of in Schubbe Jeukenveen. Ik vind 50 jaar Marco Termes. Ik ben een echte, ik ben een zoon van een strandpachter, ja. en ik ben een echte zandvoortse jongen. Dus ja. echt... Uh, als straks de uitgever opstaat... en zegt, we gaan er een landelijk succes van maken... dan, uh, mijn zegen heeft hij. Maar eerst... Uh, eerst eigen volk. Dus, <laughs> eigen, eigen, <laughs> eigen volk <laughs> eerst. <laughs> ja. Oké, okay, dus, dus we mogen ons... laten we zeggen, stiekem al een beetje verheugen... op een... Uh, op een uh, ja, op een uh, bijeenkomst... waar het in dat boek ten doop wordt gehouden. Ja, ja ik uh, ben bezig... met de voorzichtige voorbereidingen... Want ik ben afhankelijk van andere mensen, het systeem. Dus uh, iemand is, doet nu de samenstelling van het boek, en het ontwerp... dan moet het uh, nog gedrukt worden in deze barre tijden. Ja. Uh, ik heb wel al afgesproken waar ik de, uh, waar ik de presentatie ga houden. Dat is in het H.D.M.Z. Uh, museum. Ja, mooie locatie. Ja, ik vind, uh, die mogen ook wel eens in het zonnetje gezet worden. En ik was van harte welkom, dus... Uh, Oké, okay, dus uh, daar kunnen we dus naar, naar uitzien. Uh, ik geloof, kom er straks na het dier van de week uitgebreider op terug. Uh, over het chronologisch overzicht van inzicht in spreuken, aforismen en gedachten. Ja. Is dat ook al, is dat, is hetzelfde, is dat al ook in hetzelfde stadium als uh, de, de bundel zwevende delen? Dat zit er nog een stadium achter. Okay. Uh, dus, uh, uh, het materiaal is aangeleverd. En dat wordt uh, door dezelfde persoon, uh, Leo Determan, wordt dat, uh, wordt dat samengesteld en uh, ontworpen. En uh, eerst de dichtbundel en daarachter, uh, maar dat is op de voet gevolgd, uh, komen de spreuken. Goed, uh, daarnaast uh, heb ik begrepen dat je daarnaast ook weer een boek aan het schrijven bent. Ja. Uh, ja. Uh, Heeft het een werktitel? Uh, Santa Lola. Santa Lola, ik had het kunnen weten. Ik had het. Hoe kom je erop? Ja, over een uh, moordinspecteur uit Madrid, een uh, vrouw. En uh, die wordt uh, op onderzoek uitgezonden uh, naar een fictieve stad, El Dorado. En uh, dat heeft een coöperatief systeem. En dat coöperatieve systeem is uh, wereldberoemd en ontzettend succesvol. En ze gaat wat graven en dan blijkt dat het heel verrot in elkaar zit. Oh, dat, ja, dat, uh, dat nodigt weer uit. Je hebt een mooie cliffhanger. Is dat. Die kunnen we wel meenemen. Ja. Omwille van de tijd. We gaan even een plaat draaien, Rob. En dan gaan we naar het bier van de week. Ja, ik kreeg net uh, inderdaad een telefoontje van uh, Jan van der Lede Had met uh, voetbal te maken. Je wil het niet geloven. Oh nee, twee heeft verloren. Nee, het, het is uiteindelijk 1-3 geworden. Oké, okay, 1-3. In de 90ste uh, minuut werd er uh, 1-2 gescoord. In uh, iets van de 92ste of uh, 93ste minuut 1-3. Maar dan stel ik altijd 1-3. Maar het is in het voordeel van S.V. Zandt. Ja. Oh, dan is het. Ah, kijk, dan is het. kijk, kijk, Dat is dan geloof ik. uit wedstrijd. Hè. Dus uh, <lacht> we hebben gewonnen. Ik, Top. ik noteer hem vast. Bij deze. Nou, zo dadelijk. Uh, eerst die van de week, toch? Ja. ja. Eerst plaatje en dan die van de, dier de week. Die van de week. Nou, een plaatje met de A. Een gouden oude. En toen kwam ik op uh, onder meer deze: America.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 Saying I just can't make it Sister Golden Hair. Zijn we toegekomen aan het dier van de week? Is het uh, woef woef of is het miauw uh, miauw? Miau? Nee, het is een woef woef. Oké. Okay. Uh, mijn naam is Fenna, een dame van net één jaar jong. Wegens omstandigheden ben ik in het asiel beland. Mensen vind ik erg leuk, alleen moet ik je eerst even leren kennen. En in het begin kan ik het soms wat spannend vinden. Als ik je eenmaal leuk vind, dan ga ik helemaal los. Spelen, rennen en knuffelen, ik heb, de, ik heb dan ook weinig rust in mijn kont. Kinderen ben ik niet gewend. Als ze iets groter zijn als u... En u als ouder dit goed begeleid wil ik ze wel leren kennen. Ben weinig gewend, dus alles is nog vrij nieuw voor mij. Zo moet ik nog leren om zindelijk te worden, alleen thuis te zijn. Wel ben ik een bench gewend, maar zodra je uit de zicht bent vind ik dit allemaal wel wat spannend. Een huis waar dit goed en rustig aangeleerd is wat, ik zoek, is wat ik zoek. Iemand die positief met mij aan de slag gaat om van alles te leren zoals normaal lopen aan de riem. Nu kan ik af en toe netjes lopen en opeens rennen. Dit vinden ze niet zo handig. Basiscommando's zijn nieuw voor mij en sommige objecten zijn spannend, net als veel geluid. Ik ben erg actief en wil dus graag nog wat actie in mijn leven. Dit kan nog van alles zijn en worden. Het ligt er maar aan, net aan, uh, wat wij samen leuk vinden om te doen. Maar een cursus is zeker aan te raden, want ik ben eigenlijk een grote, lompe pup. Heeft u tijd, geduld en liefde? Neem dan snel contact op met mijn verzorgers.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 Nou, mocht je het net niet gehoord hebben, SV Zandvoort heeft vandaag gewonnen. En op wat voor manier, hè? aan het einde van de wedstrijd in de negentigste minuut gebeurde het allemaal. En toen werd het 1 tegen 2 en even later stond er 1 tegen 3. En dat werd ook de mooie eindstand daar in Amstelveen tegen AMVJ. De Te gast vanmiddag is Marco Termes. En Marco heeft zeker niet stilgezeten. Albert-Jan? Nee, klopt. Uh, Spectrum, een, uh, nee, nee, een, een positief uh, verzamelbundel uh, zwevende delen, dat wordt nu samengesteld. En hopelijk, he, jij hebt volgende maand 50 jaar in het vak. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Hoe meer mensen dat horen, hoe beter dat is. Uh, en ik hoop dat hij dan uit kan komen, want dat zou, dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Daar hebben we het over gehad. Je bent met een boek bezig, daar hebben we het ook over gehad. En hoe was de titel, de werktitel ook alweer? Santa Lola. Goed. Nou, onthoud jij het even op? Santa Lola. Ja, staat genoteerd. Staat genoteerd. Gaan we nu hebben over, uh, uh, wat dat is ook uh, klaar. Een, een, een chronologisch overzicht van inzichten in spreuken en gedachten. En aforismen. Nou ben ik zo vrij geweest om uh, uh, dat in het woordenboek op te zoeken. Wat aforismen zijn. Of wil jij het even uitleggen? Nou, meer een kernachtige uitspraak, in, in de Vandalen staat een korte, bondige uitspraak. Vaak niet meer dan één zin lang. Aforismen kunnen grappig, paradoxaal en of absurd zijn... en bevatten vaak een boodschap uh, van wijsheid. Nou ja, Marco Tormes, ik zeg het al. Ja, klopt. <laughs> uh, 3030 heb je ervan. Ja, ik had even niks te doen. Uh, ik heb uh, mijn huiswerk gedaan, zoals je, uh, jij me had opgedragen. En ik heb twee, die zijn niet van jou. Maar <laughs> die, die wou ik je toch even voorleggen. Ja. Uh, uh, een dag niet geschreven is een dag niet gedoucht. Nee, ik douche elke dag. Dus, dus schrijf je ook elke dag? Ja, ja, ja. ja, er zijn een paar dingen die ik elke dag doe. Dat is uh, douchen, schrijven en ademen. Uh, deze, deze schrijver waar ik de, deze van heb, deze, deze laatste, uh, hoeft nu niet op jou te, te slaan, of maar hoe, hoe, uh, wat is je eerste gedachte? Ik schrijf met de dood op mijn hielen. Ja. Nou ja, kort en krachtig, ja. Kan je in kan je herkennen, hè? Ja, nee, dat is ja, op mijn lijf geschreven, die uitspraak. Ik weet niet voor wie die is, maar... Geeft die man een, een borrel. Ik zal Adriaan van Dis te groeten. Oh! Ja, mooie kerel. Was het Ik mag een ander niet dissen. Leuke woordspel. <laughs> <laughs> en ik hoef niet bovenop een ander te gaan staan om zelf groter te worden. Maar ik heb een keer een manuscript van hem gezien. En dan zou je toch denken: een erudiet mens. Ja. Maar uh, de editor had uh, zwaar werk. <laughs> Oké. Okay. Dus. Uh, maar goed, ik, ik vond deze zo. Ja, dit, maar deze. Deze vond ik pakkend en vandaar dat ik. Nee, zei, het, het, komen, het klopt ook. Die ja. komen niet in, in die bundel voor. 3030. Uh, van, van waar. Uh, je bent er al lang geleden mee begonnen. Uh, het dan, het, komt het dan in je op? En dan schrijf je zo'n zo zo aforisme op. Nou, ik had gewoon dat ik. Uh, net als iedereen dat wel heeft. Uh, van die ingevingen. Ja. Uh, en omdat ik dagelijks aan het werk ben aan uh, uh, een roman of uh, met poëzie, ja, dan denk je ook wel eens dingen die niet direct met het uh, onderwerp zelf te maken hebben. Maar dat je, je wil het ook niet verloren laten gaan. Uh, dus daar zit ik op mijn krukje bij het balkon: uh, een sigaar en een kop koffie. En dan krijg ja. ik een of andere heldere gedachte. En dan moet ik het snel opschrijven. <laughs> ja, voor, ja, voor dat, voor ja de, anders ben ik me kwijt. Ik kwijt. <laughs> Heb je een voorbeeld? Kan je, kan je een voorbeeld noemen? Uh, nou, uh, hoeft, hoeft niet hoor. Want jawel. Nou. Het uh, zijn allemaal nadenkertjes, vind ik. <laughs> nou, deze niet hoor. Deze, <laughs> deze komt gelijk binnen. Niet alle dochters gaan op hun moeder leken. Sommige worden erger. <laughs> Ja, nee, oké. Okay. Uh, geweldig. Wat een, wat, een, wat, een, wat een waarheid in één zin. Ja, ik Zo ben trouwd geweest. Ja. <laughs> Goed, heb ik er nog één voor je. In een groot land zijn de, zijn de afstanden kort. Oh, daar moet ik zelf even over nadenken. Ja, he, he. <laughs> <laughs> nou, ik heb wel een tijdje in Rusland verkeerd. Dus uh, ja, je gaat niet zomaar van de ene stad naar de andere stad. Nee. Dus dat zou wel kunnen kloppen. Heb je nog eentje? Mm. Of, of val ik je ermee? Dat maakt niet uit hoor. Uh, sommige mensen gebruiken het huwelijksbootje als reddingssloep. Het is één zin, maar het, zit, het nodigt uit om, om erover na te denken. Als die uitkomt, hè, die aforismen ja. die, die en die spreuken... dat lijkt me dat ideaal voor op het toilet. Ik weet niet hoe groot je toilet is. Nou, Je komt er elke dag in ieder geval. Dan heb Niet op jouw toilet. Nee. <laughs> maar je, dat is, is zo'n scheurkalenders. Precies hetzelfde. Ja, ik heb, nou, een wijsheid voor de dag. Het, ik, bedoel... het, ik zal je vertellen. Het originele idee ja. was om een uh, dit jaar om een scheurkalender te gaan maken. Hè. Dus, okay. uh, zo gek we, was het niet, Rob. Nee, nee, nee. Het was een, een, een goed idee Doe me niet. <laughs> <laughs> uh, Hans van Pelt uh, maakt trouwens de cartoons bij de... Dat was mijn... Ja. Oh, sorry. Nee, nee, nee goed. Maak het maar. Maar. En, uh, maar de productie van, uh, van scheurkalenders... dat is zo gigantisch duur... omdat mijn marktbereik... ik ja. doe het alleen in Zandvoort... Ja. is uh, zo ontzettend klein... Dat de kostprijs van een scheurkalender, uh, die, uh, ja, dat zou helemaal nergens overgaan. Ja. Dus toen heb ik gezegd: van, Nou, dan maken we er een boek van. Gelijk heb je. Goed. Wil uh, ik iets vergeten? In dit stadium. Want van de volgende maand wordt het natuurlijk een feestmaand. 50 jaar dichter. Ja, ja dus, ik ja, weet niet. Nou, je... Daar gaan we het leuk van maken. Ik, ik, ik heb geen idee wat de mensen van plan zijn. <laughs> <laughs> de lintjes worden pas in mei uitgereikt. Dus. Ja. <laughs> Je weet maar nooit, hè? Je weet het niet, Je he? weet het niet. Goed. Nee, de stand van zaken is duidelijk. Uh, er zit wat aan te komen. Je bent ja. met een boek bezig. Ja. En, uh, nou, we zijn weer bij. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Ja, heel goed. die term weer. wordt vervolgd. Uh, ik wens je een hele mooie maand, oktober toe. Dankjewel. Met uh, een publicatie van je, van, van, uh, van je poëzieverzamelbundel. En... Uh, nog veel, veel positieve reacties. En uh, een uh, gelukkige 50-jarig dichterschap. Ja. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Zond... Ja, je, bent Zond... niet, je bent nog niet weg. Nee, nee, nee, nee. Zond... nee, Zond... nee blijf zitten, want <laughs> <hazien> anders heb ik een probleem hoor. Zond... <hazien> <hazien> ja, wat ga je zo doen, uh, Marco? Het gedicht, hè? Ja, ik, heb, ik ga een, uh, een gedicht voordragen uh, ja, een, uh, uit de nieuwe bundel. bundel. Oké, okay, ik ben heel benieuwd en we gaan luisteren. Geef je hart niet zomaar weg. Hier is uh, de nieuwe Raccoon.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 is dat er een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 Dat jij op bent gaan bouwen. En als je naar de hoest kijkt van deze nieuwe single van Raccoon. Dan zie je een mooi bootje en een hart, een heel groot hart daarin. En een jonge dame die het stuur van de boot vast heeft. Raccoon, geef je hart niet zomaar weg. Het gedicht van de dag, ja, daar hebben we Marco TS voor. Want het is zomer hiep hoi, Zomer hiep hoi, Zandvoort. Vakantie is voor mij werken in korte broek. Ramen en deuren open. De kloaka's van de grote steden stromen weer eens leeg. Mensen als bewegende reclamezuilen. Testosteron spat in het rond. Gierende motoren. Rammelende logica. Tuig op scooters. Hun taal bestaat uit onomatopeën. Toet toet, broem broem. Wat, wat, pats, boem slaat de vlam in de pan. Tatu, tatu, sirenes huilen, Nederlanders nivelleren, eufemiseren en bagatelliseren. Verslaafd aan verkleinen, een koekje bij het kopje koffie met een schepje suiker en een lepeltje op het schoteltje. Probleempjes zijn het. Gelukkig zijn er voor deze zelden boze, broze man kinderen om naar te kijken. Aan de hand van papa of mama naar het strand. Ze huppelen, dartelen, was van verwording. Zon, wind, bal, vlieger, rennen, ijs, schep, golf. Gordijnen dicht, schrijven, termes. Vind het kind in je en laat het in vrijheid spelen.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 in the world. is een prachtig gedicht van Marco Temes. Dat allemaal op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je beleeft het mee, hè? Jurgen uh, Summer, Hip hooi. en En achteraan uh, deze van uh, Joe Cocker. En uh, Summer in the City. Nou, je hebt nog wat te goed van ons. CFM, Race Radio, Pit Report. Uh, Albert-Jan heeft uh, de kwalie uh, voor ons uh, in de gaten gehouden... en tegelijkertijd ook het programma uh, mede gepresenteerd. Het is ongelooflijk, uh, Albert-Jan. Dank je. Je doet het allemaal in één uh, uh, nee, in, in klap of zo. Uh, hoe, hoe noem je dat? Uh? Nou, nou ja, in, in, in ieder geval... Uh, we hebben alle informatie. Daarom... Mooi, mooi. Nou, kom maar op met die uh, kwalie. Nou, dat is een hele verrassende geworden. Ik probeer het een beetje kort te houden dat in verband met de tijd. Twee weken na de overwinning in Monza is het opnieuw feest bij het team van McLaren. In de knosgegekken kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland was Lendon Norris uh, vandaag de snelste op het Sochi autodroom. wat de jonge Brits zijn allereerste pole position in de Formule 1 opleverde. De 21-jarige Norris is dit jaar een van de grote uitblinkers in de Formule 1 seizoen. De mclaren coureur kwam volgende maand al snel onderweg tijdens de kwalificatie op het kletsnacht circuit van Spraak van Verstand totdat hij van de baan vloog. In Sochi kreeg de huidige nummer 4 van de WK echter een nieuwe kans om uit te blinken in lastige omstandigheden. Op een opdrogende baan hield Norris het hoofd koel en stonde stond hij met meer dan een halve seconde voorsprong naar zijn allereerste pole position. En gevraagd naar nou hoe hij de start morgen ziet. In de jacht op de overwinning zal Norris het morgen meteen bij de start al behoorlijk lastig krijgen. De sprint naar de eerste bocht is namelijk behoorlijk lang in Sochi... waardoor de McLaren-coureur flink in het nadeel zal zijn... ten opzichte van de coureurs die achter hem starten... en kunnen profiteren van een slipstream. Ik kijk er niet echt naar uit, al dus Norris, vooruit op de start van uh, de race. Ik kijk er niet naar uit dat ik morgen voorop rijd uh, richting de eerste bocht. Maar je weet maar nooit, we hebben de beste uitgangspositie voor de race... en ik ben hier blij mee. Het is mijn eerste pole position... en hopelijk de eerste van velen. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Kijken we even naar de, de startopstelling morgen. Zoals gezegd, Lando Norris van Pol, Gevolgd door Carlos Sainz. U hoort het goed, van Ferrari. Op een derde plek hebben we George Russell van Williams. Ook verrassend. En terwijl Lewis Hamilton in Q3... de snelste tijd probeerde neer te zetten... ging hij te vroeg in een bocht op het gas. Waardoor hij dus slipte en zijn tijd niet kon verbeteren. Die vinden we terug op een vierde plek. En dan gaan we even kijken waar we de, de teamgenoot van uh, uh, Max terugvinden. Die vinden we terug op plek 9. Uh, die is dus wel doorgedrongen naar Q3. Maar hij uh, ziet zichzelf terug vanaf 9 startplek morgen. Uh, wat wil ik nog meer zeggen? Ja, we weten allemaal dat Max achteraan start. met heeft een nieuwe motor. Hij heeft toch al drie plaatsen aan zijn broek. En dat doet hij samen met Charles Leclerc van Ferrari. Want die moet ook achteraan starten. Uh, dus dat wordt gezellig een, een achtervolgingsrace. En, uh, we, ja, we kunnen best wel wat inhaalacties verwachten daar in Sochi. Uh, maar de verrassende vierde plek van Lewis Hamilton... Als je, we hebben vaker in het verleden gehad... dat teams goede rijders die achteraan starten op een vijfde en zesde plek kunnen eindigen... gezien de stelheid van de andere auto's. Maar uh, of dat morgen ook het geval is... dat zullen we zien tijdens de uh, grote prijs van Rusland. In en, uh, enorme verschillen in tijd uh, zeg maar, voor uh, de, de laatste Q3. En dat heeft weer te maken met uh, dat het een uh, opdrogende baan was. Dus uh, ja, toen kreeg je in één keer de rode bandjes... en die waren natuurlijk weer sneller dan de, de intermediates mm -hmm. En uh, maak je er ook eerder vanaf en dat heeft Lewis Hamilton uh, weer uh, gemerkt uh, uiteindelijk bij het slot van deze kwalificatie. Dus uh, Norris is uh, morgen voor mij, dat uh, begreep ik. Uh, ja. Of voor, voor Rob. Ja. Ja, ja precies. En uh, zo meteen uh, na Rob is uh, Fred. Ja. Ja. ja we, zijn hey, we, <laughs> we zijn er weer. Hallo. <laughs> Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met Ja, lekker. Warm. Lekker, warm. Ja. Ja. ja, ja, ja. Zonnetje schijnt. Lekker. Ja, ja. Een mooie, ja, ja. mooie na Ja. Je dus, mag niet klagen. Nee, nee, zeker niet. Zo dadelijk een, weer een programma Entertainment for You. Ja. Wat ga je daar nu allemaal doen? Nou ja, we staat een beetje in het teken eigenlijk van uh, André Hazes. Hè? Uh, afgelopen donderdag was hij natuurlijk 17 jaar uh, geleden overleden. Ja. Dus uh, ja, we gaan een hoop uh, Hazes horen vandaag. Oh, dat is en, leuk. Uh, ja, we gaan ook nog even bellen natuurlijk met uh, Boy Lever. En zijn nieuwe single heet uh, Onder Hypnose. We gaan uh, bellen met Lot van Santen. En haar nieuwe uh, single heet Dicht bij me. En we gaan nog eventjes bellen met Lars Brans. En zijn nieuwe single heet Mijn schat. Kijk, kijk, kijk, kijk. Een uh, mooie show zo dadelijk uh, na vijf uur. Blijf luisteren naar uh, CFM, je eigen lokale radio en zo dadelijk. Dus heel veel uh, André Haasers, ja. Mag ik uh, een ja. plaat aanvragen in de discotheek? Zat hij van de week? Ja. Die Duw. komt wel langs. Natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Of niet? Ja, ja, kijk. Jij ook eentje, Albertje? Eh uh, Kleine jongen. Kleine jongen. Kleine jongen. Kleine <laughs> zo jongen. Zo mooi. Niet, niet wezenig op een meisje. <laughs> zo mooi. Nee, kleine jongen. <laughs> nee, niet. <je. laughs> oh. Nou, Albert die, uh, komt zo meteen eh, goed komt weer een musical aan. Hè, want die eet, vindt die die musical gedaan heeft van Hazes. Ja. Die gaat weer in het uh, huid van Hazes kruipen. Dus er komt een tweede musical over Hazes. Ja, dat zal waarschijnlijk het andere verhaal zijn. Wat uh, nooit uh, is gepubliceerd in uh, het eerste stuk. Juist. Ja. Heel goed. Veel dat plezier zo meteen, hè, ja. Fred. wordt Dankjewel. een uh, mooi programma na vijf uur. Blijf luisteren naar CFM. Wij zijn er volgende week weer, uh, AJ. Yes. Yes, dan zijn we weer op zender, zoals dat uh, in België, België Zaterdag en uh, zondag, op hè? Op zender. Ja. ja. ja. En, uh, en op de antenne, hè? Dat heb ik ook nog. Morgen zitten we in Sochi. Dus, ja, uh, oh ja. Vroeg... ja uh, Regen een beetje, pak je Be mee. Een beetje, voor vroeg, de zekerheid. een beetje vroeg op morgen. Het is <laughs> vroeg op. Goed uh, veel plezier. Fijne zaterdagavond en uh, blijf luisteren naar CFM naar Fred. Hij is er weer. Tot volgende week. Dag. Some doei doei. doei.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 Breaks. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night, goddamn, Roxanne, never gonna love me but it's alright, she think I'm an asshole, she think I'm a player, she keep running back though, only cause I pay her, Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night, hey. met her at a party in the hills, yeah.